Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Geldpolitie heeft een man opgepakt voor het ongeluk op de A50 bij Nijmegen, waarbij vannacht drie mensen gewond raakten. Een auto raakte toen de vangrail in een middenberm, waarna twee wagens erachter op elkaar botsten. De bestuurder van de voorste auto ging er vervolgens de voet van door. Getuigen melden rond 8 uur vanochtend dat er een man met bebloed shirt rondliep in het Gelderse dorp Oosterhout. Agenten hielden hem aan, de man bleek te hebben gedronken. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn rellen uitgebroken bij een betoging voor eerlijke verkiezingen. Agenten gebruikten traangas en waterkanonnen toen betogers de versperring rond het centrale pijn doorbraken. Tienduizenden Maleisiërs zijn de straat op gegaan uit woede over de verkiezingen die voor juni staan gepland. Van de regering mag er maar één week campagne worden gevoerd. De demonstranten vinden dat de oppositie daardoor geen eerlijke kans krijgt om de macht te doorbreken van de regeringspartij die de absolute meerderheid heeft. In Wiegen is een man van 19 opgepakt omdat hij spullen uit een politieauto had gestolen. Zijn buit was een alcoholtester en een verrekijker. De politie rukte vannacht uit voor een andere melding. Toen de agenten terugliepen naar hun auto zagen ze daar een man die het vervolgens op een loper zette. Even verderop werd hij achterhaald. De achter alcoholtester en verrekijker die hij bij zich had bleken afkomstig uit de politiewagen. Tegen de man een inwoner van Wiegen is proces verbaal opgemaakt.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 daarna richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 7. A15 Nijmegen richting Gorkum bij de afwit Arkel 2 kilometer. En een lange file op de A27 Utrecht Almere tussen Utrecht Veemarkt en Knopend Eemnes 16 kilometer. Dit weekend is de A28 dicht. Verkeer vanuit de Randstad richting Zwolle en verder kan het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn over de A12 en de A50.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 En uh, we gaan het over drie onderwerpen hebben, Pieter. De ronde tafelbijeenkomst, don die afgelopen donderdag is geweest in de blauwe tram. De uh, nieuwe ontwikkelingen van ZFM. En uh, nou, het laatste nog even het programma Autostantwoord. Want die ga je ook om twaalf uur presenteren. Klopt, helemaal. Uh, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. goedemorgen Richard, Don en Dan. Goedemorgen. <laughs>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 complimenten ja, aan Pascal van der Beek complimenten want er zaten ook mensen in de studio om te zorgen dat als er iets mis zou gaan onmiddellijk ingegrepen kon worden Rob Harms en Albert Jan Vos de uitzending is geweldig geweest van 8 tot half elf eh, zonder storing of wat dan ook kon heel zondig meeluisteren naar de radio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 kunnen we dan natuurlijk ook gaan doen. Kunnen we nog iets vertellen over het inhoudelijke stuk? Want daar hebben we eigenlijk nog niemand nou, iets over... Uh, in, inhoudelijk? Uh, ik, ik vond het zo verrassend. Uh, een heleboel mensen die hadden plannetjes en ideeën ingediend van tevoren. En al die sprekers kregen de kans om die plannen toe te lichten. En er waren hele bruikbare tips bij, van. Als je daar dat parkeren hebt, zetten dan in een soort haaks op parkeren op de trein. Dan kunnen er meer auto's staan. Zo kwam er een heleboel tips naar voren... waarvan je zegt hé, hey, die kan je gebruiken. Dus ook het college en de notulisten en dergelijke... die zaten hinder om hard te werken. En ik sprak Anto Sondberg en die zegt... dit is heel waardevol geweest, deze bijeenkomst. Want er waren hele goede tips bij. Ook tips waarvan je zegt, nou, het is een beetje achterhaald... dat kan je niet meer doen. Maar er kwamen hele goede voorstellen. En, en iedereen die was toch daar aanwezig...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 Nou, nee, de eerste, nee, nee, de eerste nee, nee, wijken zijn... Oh, oh, nee, nee, het, is, wel... het is al ingevoerd vorig jaar, hè? Precies. de wijk Koning in de Buurt. Precies, dat wil uh, ik ook vertellen. Dus we hebben, nu wordt het ingevoerd. Hè? De eerste twee wijken die zijn redelijk probleemloos gegaan. Nu de tweede twee wijken die zijn uh, met heel veel problemen gegaan. En nu op een gegeven moment heb je dus weer opnieuw die ronde bijeenkomst. Wat, wat voor lering kunnen wij er als zandvoort uittrekken? Hier kan je geen lering uittrekken, want in de Koning in de Buurt is het ingevoerd. En iedereen is enthousiast, ondanks de 80 euro... Voor voor een vergunning en 20 voor een bewonerspas. En iedereen is enthousiast, want ja, iedereen kan parkeren daar. Vandaar dat ik me ook heel goed kan voorstellen dat Amtor Sandberger als wethouder zei: Van nou, dan gaan we nu uitrollen in Duinwijk en Oud-Noord. En ik verwacht helemaal nog problemen, maar ik wil dan een voorlichting geven.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 ...van die vergunningen en, en alles opzetten. De kans is groot... ...dat volgend jaar inderdaad... ...als het verlengd moet worden... ...dat die 80 euro dan een stuk naar beneden gaat. Nou, ik denk dat het invoeren van... Uh, de, ...dat Oud-Noord... ...dat het daar dan al die nieuwe prijzen ingaat. Dus ik denk dat die oude prijzen niet meer worden ingevoerd. Ik durf dat niet te zeggen. Ik wacht gewoon af. Nou, ja, dat, dat was een beetje het beeld er... wat ah, ja, Anders Sandberg vorige week schatste. Het, maar het is natuurlijk als het maar een hele beperkte groep is, dan zijn die kosten per vergunning gewoon hoog. En hoe meer mensen een vergunning kopen, hoe lager die kosten Maar je kunt dus natuurlijk niet, als je de eerste wijken invoert, een hoger bedrag vragen, omdat die groep klein is. Dat, ik, dat is ik wacht, natuurlijk ik wacht uh, het gewoon af. Dat zijn politieke uh, keuzes. Yeah. Maar ik ben, als bewoner van de Willemijnweg ben ik enthousiast kan mijn auto overal parkeren. Zoals dusdanig dat ik denk van het is eigenlijk een beetje asociaal. Want als ik hier aan het weekend kijk naar de vele toeristen, en ik zie al die lege plaatsen in de koninginnenbuurt, dan zou je eigenlijk zeggen, zet er een meter ja. neer, ja, zodat de toeristen daar ook kunnen parkeren en ja. dan wat geld in die meter gooien. Nou ja, we creëren op deze manier voor Zandvoort die de mogelijkheid, ik woon in een wijk waar geen regime komt, nee. maar wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de bibliotheek te gaan en met een Auto te parkeren daar. Nou, dat is wel lekker. Maar nu niet. Kun... Ik zou vertellen, ik zou vandaag eigenlijk met de auto willen komen naar de studio ja. omdat het regent. Ja. Ja. En ik doe dat niet omdat ik hier je moet kunt parkeren. Hier niet parkeren. Ik moet hier betalen. Ja, en het zou zo de... lekker zijn als je in een heel standwoord gratis kan parkeren. Ja. Dat is een groot voordeel van dus nieuwe zien. Maar ook de parkeergarage, het is onvoorstelbaar dat die half leeg staat en iedereen die hier op zoek is naar een plaatsje. Het is goedkoper dan bij een meter. Dus rijd je die parkeergarage in. Ja. Hij is zo vriendelijk als wat. Uh, en, dichter een in het, en dichter bij het centrum kan je niet zitten. Nee. Nou, als de markt op de krocht komt, misschien. dan zijn er veel meer marktbezoekers. Ja. Dan dan we het, als het tweede deel uh, gebouwd wordt, dan zit je ook weer dichterbij. Uh, maar ik vond het een hele positieve bijeenkomst. Complimenten aan de organisatoren, uh, daar wijzen we op. Maar ja, bovenal, en dat is mijn trots als voorzitter van de radio. Uh, hoe die uitzending werd gedaan. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Daar hey, gaat het toch om. Peter, we gaan even naar uh, het volgende onderwerp. Dus nieuwe ontwikkelingen van ZFM. Waar, uh, waar gaan we ons? Uh, ja, we hebben uh, nou, kijk, Albert Jan Vos een tijdje ik, geleden gehad. Die heeft als programma ik weet echt niet meer vertelt. wat. Ik weet echt niet meer wat er aan de hand is. Uh, het succes uh, dat, dat begint te groeien, te groeien en te groeien.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 ...voor te lichten van wat koken we vandaag. Het is misschien, een, misschien is het leuk om te vertellen dat dat de eerste programma is... ...van een hoorstale programmering. Hè? Het is De bedoeling dat dat programma van maandag en tot de, en met vrijdag... Elke uh, ...wordt 12 uh, uitgezonden, word, ja. Dat, en er wordt zo naar geluisterd... ...door de huisvrouwen hier in Zandvoort... ...naar dat programma van 12 tot 2 ...brengt ze weer op ideeën... ...van wat gaan we doen, wat gaan we koken vanavond... ...en daar zit Robbie Brouwer... ...en die zit daarvoor te lichten. Het is ongelooflijk. Ja. Ja. Er komen echt veel reacties maar op. Maar het is puur eigenbelang Pieter. Want hij krijgt elke keer een broodje. Dat ja, weet ik. Ja. Ja. Ondernemers het komen Broodjes Een van de week. Dan, eh, kan je ook even voor onze zaak iets vertellen. Hebben we hebben heerlijke broodjes. Ja, ja. Nou, eh, als ik kijk wat we vier jaar geleden hebben gedaan. Uitzending van een Matthäuspersion. Met een voorlichtingsuurtje van Henny van Petergem. Een ja. uur er vooraf. En vervolgens van tweeën tot half vier de Matthäuspersion. Ook daar zijn zoveel reacties op binnengekomen. Dat je denkt van ja. Nu is het moment daar komen, dat we ook klassiek gaan doen. Gewoon hm. populaire, klassieke ja, dat muziek. Ja, hebben we nog niet, hè, geloof ik. We hadden het, maar uh, we gaan ja, het weer invoeren. Ja, leuk. Ja, ja.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 Ja. ja, leuk hey, Goed. Wat, Vertel nog even kort uh, wat ga gaat naar Straks, want ik ga nu, naar de, studio. Ik ga nu naar de studio toe Weet jij dat wij vroeger een platenfabriek in Zondvoort hebben gemaakt? Nou, ik las het Ik denk, hè? Ik kan me ja. dat niet voorstellen en Een heleboel mensen weten dat er Zandvoort niet Maar achter de Corodex Was een fabriek en daar maakten ze 78 turenplaten Onder de naam Artonen Artonen, nee. Artonen, de bekende naam Artonen is vervolgens overgenomen door CBS En toen zijn ze naar de Waardepolder in Haarlem gegaan Bedoel je dat ze samengevoegd zijn? Of zijn overgenomen door CBS. Ja, ja. Want het is niet... Nee. Ja, okay, het is niet maar er super... werkte ja. bij Artoni hier 20 tot 30 zandvoerters. Zo. Elke dag maakten ze 78-taturenplaten van Shaki Schram En Reiki en John. En de zanger zonder naam. En weet ik veel wat. Van Schellak willen die 78-taturenplaten oh, ja. gemaakt. En de man die daar alles van weet is Nico Stammers. Ja. Geen onbekende. De fractievoorzitter nee. van de Partij van Arbeid. En die heeft daar jaren gewerkt. En die gaan we straks ondervragen.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 Ik ben ondernemer, ik heb de Dobber bedacht, een initiatief ter promotie van kraanwater Om kraanwater te promoten en om de bergplastic afval te verkleinen En daaruit voortgevloeid is het onderwerp waar we dadelijk over gaan praten: Dobber Island Waar ik sinds kort ook druk mee ben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 juist daar, daar, is daar zit het, zit het probleem. Ja, daar zit precies het probleem. Uh, om dat uh, op te vissen, er uh, is nog geen oplossing voor. Uh, maar als we dat onze uh, de gang laten gaan, zo'n 2 miljoen kilo per dag komt er wereldwijd aan plastic 2 bij. 2 miljoen kilo per dag? Wow.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 Uh, maar schoen, groen, een Haarlemmer die helemaal uh, bezet is van uh, een beter milieu. Uh, die mensen uh, proberen we dan uh, op te sporen uh, om zo'n mooi apparaat te ontwikkelen. Uh, maar uh, praten we dan over de Noordzee? We praten ook over de Noordzee. Uh, maar we praten vooral over de gebieden waar je het nu uh, bij elkaar stroomt. Hè. Door verschillende oceaanstromen ja. komt het op plekken bij elkaar. En daar moet je als eerste gaan vissen. Ik denk vooral de Atlantische Oceaan. Volgens mij heb je ja. daar ja, groot, Atlantische uh, Oceaan de en de Indische in Oceaan. De Indische ja. Oceaan. Ja, dat zijn echt de grootste plekken waar het dan bij elkaar komt. En dat kun je meten, uh, waar dat dan is. En daar kun je gaan vegen. Uh, dit is een oplossing voor iets wat we nu aan het vervuilen zijn. Uh, maar we moeten natuurlijk in de kern uh, gewoon beginnen bij onszelf. Zorg dat het er niet in komt? Oh, nee, precies. Ja. Uh, minder plastic zakjes gebruiken of eigenlijk geen... Je kunt natuurlijk gewoon boodschappen boodschappentas... Maar dat is heen. toch niet erg, Marijn? Want een plastic zakje er gewoon in de vuilnisbak en die worden verbrand. Ja, dat klopt. Ja, zo simpel zou het zijn. Uh, waren het niet dat er toch hier, uh, wat ik net al zei, om de meter, anderhalve meter ligt gewoon plastic op het strand. Ja. Dat is van mensen die ergens in de wereld het hebben achtergelaten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 als het hoort, uh, plus dat het uh, heel veel energie kost om het weer te maken ik bedoel, olie okay. uh, uh, komt bijna gratis uit de grond, dus een plastic zakje dat kost heel weinig energie om het uh, te maken uh, maar dit kost heel veel water bijvoorbeeld om hmm. dat weer te maken, dus het heeft altijd zijn voor en zijn tegens maar het is waarschijnlijk wel een hele goede oplossing, maar dan nog denk ik dat we gewoon moeten nadenken over waarom neem ik elke keer een plastic tasje bij de supermarkt laat ik gewoon een tas meenemen, dat mm -hmm. soort dingen dat zijn ja. gewoon hele simpele oplossingen. maar nu naar de oplossing, uh, ja. afgezien van dat van, voor het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 Onder andere dit soort interviews en uh, op congressen, daar, als we daarover praten, dat mensen zich uh, gaan aanmelden. En wat wij bieden bij de wedstrijd is, als je de winnaar, die mag het ook zelf uh, ontwikkelen uh, binnen een ingenieursbureau waar we nu uh, mee in gesprek zijn om dat ook uh, te doen. Hé, hey, maar nou lijkt het me eigenlijk een internationaal probleem. Ja. Dus eigenlijk denk ik dan meteen aan de Verenigde Naties.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 Afronden, even een contact als iemand iets meer ja. wil weten wat jou ja. wil. Ja. ja, info at uh, dobberisland.nl uh, en Island dat met... is Engels hè? Ja, Island uh, is Engels en www Island. Island. Uh, Daar kun je aanmelden ja. uh, en uh, en meedoen. Of Google Dobber Island, dan kom je er ook wel uh, ja. bij Ja, zeker. Ah, okay. Of Google op jouw naam Marijn. Ever Aerts. Ja, zeker. Jazeker. Oké okay, Marij, nou heel erg bedankt. Ik vind het ontzettend leuk en heel erg bedankt dat we deze dopper mogen hebben. Ja. Want die hebben we ja, gekregen. Leuk. Dus uh, nou, ontzettend leuk. Leuk dat, uh, dat je. Uh, ja, mooi belangrijk dat je dit uh, doet. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik zelf ook al behoorlijke tijd me aan het zat te irriteren dat dat plastic er was. En ik, ja, ik wist het ook niet. Dus ik ben blij dat de mensen zoals jij dat toch initiatief nu innemen. Dankjewel. Ja, erg bedankt. Nou, we gaan naar het volgende ja. onderwerp en dat is uh, Dol Schuurman. bij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 ...en dergelijke oplichting. We hadden het net in het voorgesprek even over... ...onlangs was bij Omroep Max... ...een mevrouw die vertelde hoe... ...vreemden haar huis binnen wisten te dringen... ...onder het mom van... ...mogen we u interviewen voor een schoolscriptie. Uh, uh, en ondertussen dus... Uh,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 en dan kan die dus van buiten nog niet open gedaan worden en dan kan je dus gewoon rustig vragen van wat er aan de hand is en als het je niet bevalt dan zeg je van nou dag, ik doe de deur weer dicht. Ja. Of zo'n deurspionnetje, dat is een heel klein gaatje in de deur dat je kan kijken wat er aan de hand is, maar tegenwoordig hebben we ook nieuwere zeg maar, deurspionnen, de techniek staat voor niets. En um, dat is een, uh, zeg maar een, een wat groter uh, model met een soort uh, LCD schermpje, net zoals in een uh, telefoontje. En met geluid, uh, waar je dus ook uh, zeg maar, uh, uh, meteen kan praten en kan vragen en kan, uh, kan kijken. En dat zijn alvast de eerste zeg maar, uh, maatregelen die je kan nemen uh, om te voorkomen van, nou, dat iemand bij jou Zeg maar een voet tussen de deur zet. of al een stap binnen zet dat je dan al denkt van ja. nou, nou moet ik hem nog eruit zien te krijgen. Ja. Dat is het ook vaak, dat als wij. Uh, met aangiftes. van ja, ze stonden binnen. en, en ja, mm -hmm. ik, ik, ik wist niet hoe ik het aan moest pakken. om ze weer naar buiten te krijgen. En, en die, als je dat, zo, dat verhaal hoort. wat ik dan aan het vertellen ben. dan zijn ze al in het begin al van. van ik voel me niet prettig, het klopt niet. Ja. Dus het mooiste is als het uh, al. Uh, zeg maar een fijn begin.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 En dan staat het puntsgewijs aangegeven. Staat doe nooit zomaar open voor onbekenden. Ja, die is heel oud en toch gebeurt het nog steeds. Maar Precies. opnieuw daarvan achter. Gebruik een deurspion, inkom of een kierstand houden. Ja. Dat is dus wat ik net vertelde met zo'n ketting. Bedenk dat medewerkers van veel bedrijven en instellingen niet onaangekondigd bij mm -hmm. u in de deur komen. Ja. Dat is meestal geven ze aan we gaan de meterstand controleren of we komen bij u langs.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 en wat jij dus net in het voorgesprek vertelde ook niet via de, de mail. Hè, ja, die phishing mails van die, van die banken, krijg ja, je elke dag van tegenwoordig nou. eentje. Ja. Of van banken waar ik helemaal geen rekening heb, krijg ik ja. Nee, en de, precies. En kun, dat is, kun ik, is dat niet aan te pakken, Tolf? Ik bedoel, ongetwijfeld proberen jullie dat, maar... Nou, het wordt landelijk aangepakt met reclames waar, waar je dus de geboefte ja. zeg maar, ja, dat is de acht, zitten dat met zo'n engeltje. Dat is aan de achterkant, maar ja. ik bedoel, de, de, de, de, de, de verstuurders, zijn die niet te achterhalen? Ja, de, dat is wel, maar het is zo'n stortvloed van uh, van verplichtingmails. Uh, ik, ik begrijp dat ze in het buitenland zitten vaak. Die zitten helemaal niet in Nederland. Mm, nou. Oekraïne en zo, dat soort landen. We ja. hebben wel, uh, een ja, speciale... Afrika, Engeland, noem maar op. Ja, we hebben wel een speciale afdeling cybercrime. Daar sturen we, als we dan dat soort informatie krijgen, dan sturen we dat daar naartoe. En die bundelen dat en dan kunnen dat dan zien uh, als het van, uh, van één bepaalde uh, ze, maar, uh, dader komt.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 En, en uh, dat is altijd handig als er dus uh, zeg maar uh, mensen toch binnenkomen. Hè? Bijvoorbeeld het schielige verhaal uh, van, van, uh, van uh, twee vrouwen aan de deur. Die dan uh, zeg maar een, een of ander schielig verhaal binnenkomen. En de een uh, vrouw leidt uh, de benadeelde af, en de andere die uh, uh, zeg maar zoekt uh, de portemonnee. Die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 pikken, ja. dan kunnen ze maar maximaal 500 ja. opnemen in plaats van 10.000. Dat is een perfecte tip. Het lijkt me ja. of jij de folder hebt gelezen. Ik heb bij een bank gewerkt. <laughs> okay. ja. Nou, dat is ook een van de tips ja. in de folder van de, van de politie. Dat uh, het is zo uh, handig om... Kijk, je hebt tegenwoordig heb je twee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 Uh, met wat verzorging erbij, hoeven die niet in een te kunnen, die zelfstandig blijven wonen. Wordt daar het risico ook groter? Want hoe, naarmate je ouder wordt, ja. uh, wordt het ook lastig om jezelf te beveiligen. En zeker als je buiten de muren van een bejaardentehuis zit. Ja. Ja, dat Merken zei... jullie dat? dat... Het zijn geen gigantische getallen. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat. Uh, kijk, het geboefte. Dat zoekt inderdaad. Uh, dat soort wijken waar ouderen wonen. En dan heb, uh, we hebben we toevallig. Uh, lees ik net allemaal Twitter-berichten. Van de collega's in uh, Hollands Midden. In, uh, en Hillegom en lissen en omstreken. Die waarschuwen dan voor. Uh, nou ja, agressieve verkoop van taalonderhoud. En, en dakgoot en dakreparatie. En dan beginnen ze hun praatje. En, en dan zijn ze. Uh, gaan ze te agressief in de verkoop of in de, in de handel zitten. En, en te, te veel pushen om dus een veel te groot bedrag te betalen voor ja. Nou ja, het schoonvegen van een, van een goot of zo. Ja, een dakgoot. Ik heb wel eens een programma gezien, ik, ik weet niet of het rader of zo. Hmm. Dan kwamen de mensen aan, wi, nou, we willen u schoorsteen wil vegen, gingen ze dus het dak op en slootten ja. dus uh, ja. ze eerst de schoorsteen Gooiden ze daarna naar beneden en zeiden ja. ze, nou mevrouw, hij is helemaal kapot, die moeten we repareren ja, ja het is echt uh... ja, maar die, die, die ouderen kunnen ook niet controleren de, nee, we hebben, niet ik controleren. heb het een keertje gehad in mijn vorige wijk ik ben hier voor een wijkagent in Bendenbroek geweest daar kwamen uh, zeg maar twee lui uh, uh, ergens van een, uh, zeg maar, uh, uit, de, uh, uit de landen met een, uh, uh, een ladder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 jarenlang kent uh, en, en maar ja, met die van bieden toch andere... nooit hun diensten zelf nee, aan, uh, aan de deur nee en dan, dan zou ik daar naartoe gaan ja, en, en, en dan ja. kan je ook terecht als het niet goed is als je kan weer terugkomen. Je kunt in ieder geval die middag als illustratie, die act van, van Cote in de bier. Als Jacobs en Van Nes met Ja, dat is, dat is een van Jacobs en, en en dan moeten neutronenkorrels in het gras. Nou, dat soort types, ja inderdaad. Ja. Hé <laughs> hey, Dolph, we, uh, we gaan afronden. Vertel ja. nog even uh, wanneer de, en waar de bijeenkomst is alsjeblieft. De bijeenkomst is in het pluspunt op de Vlemingstraat in uh, Zandvoort. En uh, dat is donderdag 3 mei. Aanstaande donderdag? Van 2 uur tot half 4. Oké, okay, en dan ga jij...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 En uh, voor het evenwicht moeten de Stones ook gedraaid worden. Hè? Ja, anders krijgen we ruzie hè? Ja, krijgen we wat weer. Ben jij? Wat was jij vroeger? Toch wel meer Beatles. Meer Beatles? Ja, ja. ja ik vond het wat melodieuzer. Ja. Hoewel, in uh, heftige buien vind ik de Stones dan weer lekker. Ja, in mijn uh, heftige tijd, zou ik maar zeggen, ja, 17, 18 was het Stones. Ja. En nu vind ik ze eigenlijk allebei even goed. Ja, ze goed. zijn ja. allebei Ze zijn allebei super hè?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 En dan uh, maandag gaan we naar Koninginnedag. Vanaf uh, drie uur een evenement bij uh, Café Koper. Uh, het gemeente uh, Zandvoorts Koper Ensemble. Die uh, zingt weer een Albade op Koninginnedag. En dat is voor de derde keer. En smiddags na de tompoes is het uh, de beurt aan Henk Jansen. En hij treedt live op tussen 3 uh, en uh, zes. Ja. En dan hebben we het met Ernst Brokmeijer al gehad over het programma op Koning in de Dag. Nog even een paar hoogtepunten eruit. Dus om half tien OSS op het Raadhuisplein. De hele dag in ieder geval tot middags twee uur Rommelmarkt. En verschillende activiteiten zo door het dorp heen die Ernst al genoemd heeft. En dan hebben we nog Cinema Nostalgia American in Paris in het Circus Antwoord. En die prijs is 6 euro. En dat is aanstaande dinsdag om 1 uur. Je kan ook nog de belbus bestellen daarvoor. Oké. Okay. Dat hadden we niet bij de tekst staan, maar ik weet dat het oh, kan. kan. Uh, dan stoere staande spannende sporen. Weer een natuurwandeling. Uh, www.np-zuidkennemerland.nl Kunt u zich opgeven voor een... Uh, Wandeling weer door Duin bij het Koefla. Ja, en dan zijn we aan het uh, einde van het uh, programma. Nou, ik uh, vond het een leuke, uh, leuke uitzending, uh, Don. Ja. En uh, ik denk dat het ook een informatieve uh, uitzending was. Ja, zeker. Ik zal het nog even afkondigen. In ieder geval Hotel Hoogland willen we bedanken voor de gastvrijheid en de koffie en uh, thee. En uh, ja, de herhaling is donderdag uh, tussen 8 en 10.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 De redactie door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen En uh, de Henny van der leden. En nou, Jij bent Don van der Gedder. Don de ja, Gebber. Wie is zit buiten? Dank je wel. Ja. En we gaan naar de laatste muziek. En uh, Zandvoort, heel veel plezier. en uh, nou, Ik wens uh, al veel plezier ook met de nieuwe, uh, nieuwe situatie in de regering. Is er is veel gebeurd deze week. De regering ja. gevallen en toch weer het budget voor 2013 uh, klaar. Dus dat is echt een prestatie. En de wethouder van Financiën een keer vragen. Wat voor gevolgen dat voor Zandvoort. Ja. Het goede.